8 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De top van het failliet verklaarde thuiszorgbedrijf Meavita... heeft riskant, ongeloofwaardig en onbegrijpelijk gehandeld. Dat staat in een conceptrapport van de ondernemingskamer... van het Amsterdamse gerechtshof. Nieuwsuur heeft het ingezien. Meavita, ontstaan uit een fusie in 2007... was het grootste thuiszorgconcern van Nederland. Binnen twee jaar ging het failliet.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 Vanmorgen werd de derde vlucht naar het ISS gelanceerd... met voedsel en toebehoren voor ruimte-experimenten. De stuurraketten weigerden kort na de lancering. Het is nog niet duidelijk wat het mankement betekent voor de vlucht. Het weer. Morgen in de nacht en ochtend kans op mist... en temperatuur rond het vriespunt. Later op de dag af en toe zon, het blijft droog en het wordt 6 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uit onderzoek van het CBS is vandaag gebleken dat 4 op de 10 mensen in grote steden zich regelmatig onveilig voelt. Nou, Oud-hoofdcommissaris Rob Hessing stond in de tijd bekend om zijn harde lijn en zero tolerance. Ik ga het met hem hebben over ferme standpunten, maar ook over de kwetsbare kanten van het leven. Want twee jaar geleden kwam zijn zoon om het leven. Een bewogen leven met een lange carrière. De Maastad is het gedogen voorbij. Niets meer accepteren voor elk vergrijp. Ook als we schuin oversteken, beetpakken, afgelopen. Perron 0 werd met veel tumult gesloten. Ik denk dat Rotterdam de overlast die het drugsgebruik en het drugshandel met zich bracht, dat dat voorbij is. Ja. Onze ambassaderaad in Parijs, de oud-hoofdcommissaris van politie Hessing verklaarde dat het Nederlandse drugsbeleid niet meer valt uit te leggen. Ja, wat betreft de relatie tussen Frankrijk en Nederland... denk ik dat de spanning die er was, dat die grotendeels verdwenen is. En we zetten ze nog even op een rijtje... de kandidaat bewindspersonen van de lijst Pim Fortuyn. De voormalig Rotterdamse hoofdcommissaris Hessing... wordt staatssecretaris van Veiligheid en Openbare Orde. Bent u al lid van de LPF? Want bij uw collega's bestond daar nog wel, ik wel wat onduidelijkheid uh, over. Ik vind het zo, zo, zo grappig, uh, maar ik wou het gewoon hierbij laten. Goedenavond, Rob Hessing. Goedenavond. Uh, dat waren nog eens tijden, hè, die LPF-tijden. Ja, hectisch. hectisch. Ja. Zou u opnieuw lid worden van de LPF? Onder dezelfde omstandigheden en met dezelfde vraag. Na de periode die uh, wij, mijn collega's en ik, uh, hadden meegemaakt en, en doorgemaakt... vond ik dat wel een vervolg op datgene wat is ingezet, was ingezet. Kortom, ja? Ja. Naar het heden gaan we. Vier op de tien mensen voelt zich wel eens onveilig in de grote stad... U woont in een groot stad, Den Haag. Behoort u daartoe? Nee, nee, nee. En ik, ik heb ook niet het gevoel dat wij in Nederland uh, zulke onveilige wijken kennen... dat we daar niet in gaan. Maar toch voelt vier op de 10 zich onveilig. Ja, maar antwoord geven op die vraag is vrij complex. Want dat hangt af of van persoonlijke omstandigheden. Uh, wat men heeft meegemaakt in de afgelopen periode of in zijn omgeving... Uh, wat men interpreteert van zijn eigen woonomgeving, zijn eigen leefklimaat. Uh, je, je kunt niet zeggen dat men zich onveilig voelt... omdat men bang is dat er bij ingebroken wordt. Zolang er niet ingebroken nee. wordt, voel je je niet onveilig. Ja, zou je u, u je niet onveilig moeten voelen? Nee. nee. Kortom, onveilig voelen zegt niks over onveilig zijn. Nee, er zit een groot verschil tussen. Ja. De, die beleving tussen onveilig voelen en de werkelijke onveiligheid... Uh, daar is een verschil tussen... Men kan zich erg onveilig voelen terwijl het niet zo is. En het omgekeerde is waarschijnlijk ook wel eens het geval. Ja. Want u zegt, ja, we hebben eigenlijk in Nederland geen wijken... waar je, je onveilig zou moeten voelen. Uh, die zijn er wel in andere landen. Bent u daar wel eens geweest? Ja, ja. Uh, dat geldt bijvoorbeeld de Verenigde Staten. steden als uh, New York, Baltimore, de zusterstad van Rotterdam. Waar mij zelfs uh, verboden werd om vanuit het hotel te wandelen... naar het stadhuis de volgende ochtend. En deed u dat ook niet dan? Dat heb ik wel gedaan, maar... Ik, ik, ik dacht, het is toch een normale weg. En ik kreeg dat alles pas te horen toen ik gelopen had. oh Maar voelde u zich onveilig in de tijd, toen, daar, in Baltimore? Ik voelde me niet onveilig. Eén keer in New York heb ik een moment gehad dat ik dacht... is het nu verstandig om s'avonds uh, hier nog een blokje rond te wandelen. Uh, als ik met mijn collega's van de korrigleiding in de tijd... dat uh, we elke maand een keer deden, de stad ingingen, de regio ingingen... en dan gingen oh. we niet zelden s'avonds en s nachts naar die buurten en wijken... En naar die kroegen waar het meestal niet zo gezellig was. Ja. En wat maakt u dan mee? Wat weet u nog van die tijd? Nou, ik weet nog dat wij een, uh, een autodief betrapten. En dat was een Fransman die net hier als drugsverist op bezoek was geweest. En die hebben we beetgepakt en uh, naar het bureau gesleurd. En dat was echt een heterdaad, uh, s'avonds is 11 uur. In het oude westen. Uh, overigens gingen wij bureaus bezoeken... Snachts. Uh, wat er aan de hand was, hoe druk is het? Wat, wat zijn de bijzonderheden? En dat verraste ook onze mensen omdat ze onze scorelijnen nooit niet op die tijdstippen telkens verwachten. Maar we wilden ook weten en ruiken en proeven wat er in de stad gebeurde. Op andere tijdstippen dan tussen 9 en 5. Ja. En um, dat heterdaadje, was dat uh, in, in burger of was u wel gewoon helemaal in voornaat? Nee, hey, we waren echt in burger. Dus wij vroegen ons achteraf ook af of het wel erg verstandig was of we gedaan hebben. Ja, Is het toch het ultieme voor een agent, een heterdaadje of niet? Ja, dat heb ik in tijd uh, me meerdere keren mogen meemaken... dat ik uh, daadwerkelijk uh, achter plofkrakers aan was... of achter brandkastkrakers En dat waren heel andere tijden, heel ouderwets, heel traditioneel. Vandaag de dag maak je dat niet meer zo mee. Um, u was in de jaren negentig uh, korpschef in, in de regio Rotterdam. Um, stel dat u het opnieuw zou zijn... Hè, en u krijgt deze cijfers van het CBS onder ogen. Het, het zegt dus niets, zegt u zelf, over of het echt onveilig is. Wat zou u doen? Zou u het heel anders doen dan uw opvolger nu? Nou, dat is een moeilijke vraag. Um, als vier van de, op de tien mensen zich onveilig voelt zoals het nu blijkt uit de monitor begrijp ik van 2012, dan is dat best veel. Mm -hmm. uh, net zo goed als dat 40% van de bedrijven op het terrein van cybercrime... de meest negatieve ervaringen hebben. Uh, ik denk dat uh, de politie uh, een apparaat is samen met het Openbaar Ministerie... wat helder zijn prioriteiten moet stellen... Uh, en in relatie tot de werkdruk ook maar een beperkte capaciteit heeft... Mm -hmm. En als je kunt uitleggen dat je de goede keuzes maakt en hebt gemaakt, dan ben je ook een apparaat wat vertrouwen heeft. En kunt u en van de, van concreet het concreet maken? Want he, dit, dit zijn een heleboel beleidsmatige woorden. Ja. Hoe, uh, hoe zie ik het? Ik woon in Rotterdam of ja. in Den Haag of wherever. Ja. En u bent daar de korpschef. Wat, wat, wat voor maatregelen, iets heel concreets zou u denken, ja dat zouden ze eigenlijk moeten doen nu? Nou, daar wil ik wel helder in zijn. Uh, en dat maakt een onderscheid wat, wat we in Nederland uh, kennen... wat we in Frankrijk kennen, wat we in Amerika kennen. Uh, in Frankrijk is de politie in eerste plaats voor de overheid... en niet voor de burger, die komt op de tweede plaats. In Nederland is de politie voor de burger. Amerika gaat nog een stap verder. Die vindt dat de burger de basis van de politie. Wat wil ik daarmee zeggen? Als je dat bijvoorbeeld ook vergelijkt met uh, de politie in Japan... die heeft een informatievermogen... waardoor men 80% van de misdrijven oplost... En daar kent men het zogenaamde korbansysteem. systeem Dat wil zeggen dat elke wijk heeft zijn eigen korban. Dat is een politiepostje van acht tot twintig mensen. Mm -hmm. En die kennen alle mensen in de wijk. En gaan alle mensen in de wijk elk jaar langs. En vragen aan de ene buurman, goh, hoe komt die andere buurman aan die grote auto? Dat gaat dus wel heel ver als je uh, de privacybescherming uh, hoog hebt. Maar aan de andere kant biedt dat de Japanners een geweldig niveau... waardoor ze erin slagen... Uh, een hele veilige samenleving te handhaven. Ja, en u zou wel een beetje daarvan vinden dat het meer zou moeten in Nederland? Ja, we hebben in mijn tijd ook geprobeerd de huisagent te introduceren. Het uh, kennen en gekend worden, wat in de jaren 80-90 is ontwikkeld uh, binnen de politie. Want wij waren ook een apparaat wat sterk was in wetshandhaving. Mm -hmm. En we hebben ons ontwikkeld tot een apparaat wat probeert rechtshandhaving in te geven. Er is uh, een wedstrijd die nu gespeeld wordt. In, uh, in het Gelderdoom. Um, Vitesse speelt daar tegen FC Utrecht. Uh, maar voordat die wedstrijd begon was er een uh, ja, indrukwekkende um, afscheid... van um, oudspeler en trainer Theo Bos. Richard van der Made, jij was daarbij. Hoe was dat? Ja, het was zeer indrukwekkend. Theo Bos, echt een clubicoon van Vitesse. Voetbalde 15 jaar lang onafgebroken in het eerste. En speelde eigenlijk ook maar voor één club. En dat was Vitesse. Mocht slechts 47 jaar oud worden. Stierf aan de ziekte van alvlees, vlierkanker. Gisteravond gebeurde dat. En de supporters hebben een prachtige eerbetoon zojuist hier neergelegd in de Gelderdoom, Het stadion van Vitesse. Er werd heel veel... Geklapt geapplaudisseerd in de vijfde minuut toen het getal 4 op het scorebord in het stadion te zien was. Dat heeft namelijk te maken met het rugnummer waarmee de voormalige voorstopper Theo Bos 15 jaar lang speelde in de hoofdmacht van Vitesse. Het was indrukwekkend met veel vuurwerk. Iedereen ging staan want Theo Bos was bij deze club bijzonder populair. speelde 369 competitiewedstrijden en werd later ook nog eens trainer van deze club. Indrukwekkend was ook voor het duel toen de spelers hier het veld opkwamen. Theo Jansen, een ander clubicoon van Vitesse die voor deze wedstrijd geschorst is. Droeg een uh, mooie foto van Theo Bos. Die werd samen met een bestuurslid. Die hier al jarenlang ook uh, verbonden is aan uh, Vitesse Jan Snellenburg. Naar een, uh, een soort, uh, uh, soort collage gebracht. Een schilderij. Toen legden daar de spelers uh, ook nog bloemen neer. Alles uh, in uh, ja, prachtige harmonie. Ook de supporters van FC Utrecht deden daaraan mee. Kortom, het was een uh, mooi eerbetoon aan een, een groot sportman. De wedstrijd. Vitesse FC Utrecht is inmiddels tot minuut negen gevorderd. En de tussenstand hier in Gelderdoom is nog nul tegen nul. Dankjewel Richard van der Made. Terug naar Rob Hessing hier in de studio. Uh, u behoorde samen met Noorthold en Viarda... tot een soort nieuwe generatie hoofdcommissarissen. Die eigenlijk, he, daar waar u het net over had, over Japan... die dicht op de burger, dicht in de wijk. Dat, dat wilde u toen, in, in de jaren negentig. Um, we hebben Noorthold gebeld, uw oude collega. Um, hij, hij zegt het volgende over u. Rob Hessing is een uh, hele bijzondere man. Ik, ik ken hem jaren. Wij zijn destijds met elkaar uh, op het instituut gezeten. We zijn daarna bevriend geraakt. We hebben in uh, die periode dat we bij de politie zijn geweest ontzettend veel meegemaakt. En hij was een van uh, de beste hoofdcommissarissen die we destijds hebben gehad. Hij is uh, vrolijk en een ras optimist. Rob is niet klein te krijgen. Is het waar wat Noordholt zegt? Ik vind buitengewoon aardig en iets te aardig eigenlijk. Er zitten natuurlijk ook aan, min kanten aan mij. Namelijk? En, uh, ja, namelijk uh, ongeduld, uh, eigenwijzigheid. Kijk, uh, laat ik omgekeerd wat zeggen over Erik Nordholt... en Jan Biarda en Ries Straver. Zij zijn toch degene geweest... die uh, aan de basis hebben gestaan van de politie en verandering. En dat heeft een omwenteling in de Nederlandse politie gebracht... die zijn gaan niet kent. En ik zei zo even al... Dat ging van wetshandhaving naar rechtshandhaving. Als je nou het verschil bekijkt met de politie in Frankrijk... waar men samen de banlieus niet inkomt, ja, anders dan met honderd man... Ja, durven ze niet, bedoelt u? Ze durven niet. Ze gaan er dus niet in. En, en, en, er, er gebeurt van alles wat, wat niet kan en wat niet mag. Maar de politie gaat er niet... Uh, en waarom dan met, niet? Waarom doen ze dat vanwege niet? Het geweld, men wordt bekogeld. Ja. Ik ben een keer aan deal geweest en heb gezien hoe de politie echt bekogeld werd... met stenen en met brandend hout... En men deed daar niets tegen. En men, hun antwoord op mijn vraag waarom ze niks deden was... ja, dan krijgen we oorlog. Nou, dan krijg je een keer oorlog. Maar dat zal toch niet gebeuren? Ja. dat zal toch niet gebeuren dat je no-go-areas gaat ja. krijgen in En dat was waar jullie met elkaar van doordrongen... dat we in Nederland uh, de boel moesten omdraaien... en moesten zorgen dat, dat de politie weer de baas werd. Ja, en, maar dat is een proces geweest waar we wel twintig jaar over gedaan hebben. Toen ik in Frankrijk was, heeft minister chauvin dat was de counterpart... Ja, van heeft daar een de tijdje adviezen gegeven, hè? Ja. Over veiligheid en hij was onder de indruk geraakt. van de uh, wijkagent, van de police de proximité. En hij wilde dat in één jaar invoeren. Nou, u kent misschien uh, Frankrijk. U kent misschien ook die bussen met al die politiemensen. die als we zitten te wachten. als ME'ers. of ze ergens een opstootje kunnen neerslaan. Die mensen zijn er ook op geworven. Mm -hmm. met hele grote handen, een hele grote biceps. En hij ging die <lacht> mensen ombouwen tot wijkagent. in één jaar tijd. Dat lukte dus niet. Hij nam daar te kort tijd voor. Nog triester is dat toen hij na korte tijd terugprat om andere politieke redenen... het hele systeem weer uh, werd uitgeblazen en niet werd nagevolgd. En zo zie je dat uh, het niet makkelijk is om een apparaat uh, te veranderen... Nee. vanuit een oude cultuur naar uh, een nieuwe cultuur die meer burgergericht is. Noordholt uh, hoorde u net, hè? Die, die noemde u een uh, rasoptimist. Ja. Uh, niet stuk te krijgen. Uh, hij had ook nog een kleine kanttekening... Even onze valkuil is altijd onze ijdelheid. Dat geldt voor Rob en dat geldt waarschijnlijk ook voor mij. Ja, is dat waar? Jawel, heeft hij gelijk in. Ja, ja we waren natuurlijk uh, zeer met ons werk begaan uh, en hebben daar ook uh, van alles uitgehaald om de politie op de kaart te zetten. En uh, dat gaf resultaten, en dat gaf waardering. En daarbij moest je oppassen dat je toch weer een bepaalde stijl van nederigheid uh, intact hield. Maar wanneer heeft u dat gemerkt? Als u dacht, goh, ja, wacht eens even. Ik, uh... Op het moment dat je niemand anderen gaat luisteren... En dat je zelf denkt, uh, de enige te zijn die het weet. En dat had u op een gegeven moment? Uh, je probeerde de reflectie te plegen die nodig was... om je functioneren optimaal te, te doen zijn... En ik heb in ieder geval wel altijd geprobeerd... ook mensen om me heen te verzamelen die het niet met me eens waren. En die riepen mij wel weer tijdig terug. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Ja, tot half negen ben ik in gesprek met oud-hoofdcommissaris Rob Hessing... van het Rotterdamse Korps. Um, we hadden het over uw werk bij de politie. Uh, uw ferme aanpak... Um, maar u heeft uh, ook de kwetsbaarheid van het leven aan een lijf ondervonden. Um, een paar jaar geleden is uw zoon overleden... bij een, um, een ongeluk met een helikopter. Ja. U kreeg toen als, ja, als nabestaande te maken met de politie. Hoe was dat? Dat was geen beste ervaring. Ik was onderweg naar een boekwinkel om een cadeau te kopen voor mijn broer... die jarig was op die dag. En ik werd toen door mijn vrouw gebeld... Dat onze schoondochter uh, met geweldige grote zorg had gebeld. dat waarschijnlijk onze Martijn in een verongelukte helikopter zat. En wat bleek? Mijn schoondochter zat voor de televisie. en gaf haar jongste baby voeding. En zag tegelijkertijd op teletext dat de helikopter waar een man in zat. was neergestort op de maasvlakte. En het was smiddels om vijf over één. De helikopter was opgestegen omstreeks half één. Zij heeft dat via teletext vernomen en heeft ons toen gebeld. Ik heb toen de meldkamer in Rotterdam gebeld. En gezegd met voorzichtigheid wie ik was. En dat waarschijnlijk mijn zoon betrokken was bij een ongeluk met een helikopter. En als ze mij terug wilde bellen, als ze meer konden horen... en tussen stapte mijn vrouw en ik in de auto naar mijn schoondochter in Rotterdam. Ik moet nu nog gebeld worden. Door de politie. Of door de brandweer. Want op zo'n rampenplek heeft veelal, en dat was in dit geval ook zo... een de leiding... En dat is een team, een zogenaamd copy-team. Dat is een commando, uh, plaats, incident. Die kan ook een voorlichter. En wat je dus merkt is dat de nieuwe media veel sneller zijn... dan de uh, normale communicatielijnen van een apparaat als een korps... Wat blijkbaar dan in logheid uh, uitmunt. U bent letterlijk, wat u net zei, ik, ik ben nog steeds niet gebeld. U bent nooit gebeld? Wij zijn nooit gebeld. En nog sterker... Uh, een. Wij hadden het geluk dat een oom van mijn schoondochter bij het havenbedrijf werkte. en ter plekke was bij de organisatie van dat toerevenement. als voorbereiding op de Tour de France. En wij zijn dus geïnformeerd door een familielid. wat aanwezig was op de Maaslakte. Maar andere familieleden hadden om half vijf van andere betrokkenen. slachtoffers. nog niet één bericht gehad van politie of brandweer. En wat, he wat heeft u daarmee gedaan met, met deze ervaring? Wij zijn enige tijd later uitgenodigd door uh, de politie... Uh, en de leden die daarbij aanwezig waren geweest van uh, de reddingsdiensten... en hebben uh, een soort evaluatie uh, mogen bijwonen... van wat de politie had meegemaakt, had uh, ervaren en had gedaan. En bij die gelegenheid heb ik daar duidelijk uiting aan gegeven. Wat de tekortkomingen waren die middag... het uh, is dus dat ik zelf redelijk handig ben op dat terrein. Mm -hmm. Maar als je dat niet bent... heb je toch een groot probleem. En dan hebben ze dat ernstig meegegeven. Er werd ja, veel begrip voor getoond, excuus aangeboden. Maar het was gebeurd. Ja. Want u was wel echt kwaad op ze. U heeft wel echt uh, uw emoties ja, ingetoon. Ja, ik ben ook niet teruggebeld. Ik heb twee keer gebeld met de meldkamer. En ik ben nooit meer teruggebeld. Ik heb mijn telefoonnummer gegeven. En ik heb ja. gevraagd, zou u mij iets kunnen zeggen? Ja. ja. Is het zo dat u... He, uh, dit was dan de ervaring die u kreeg van de, van de politie. Ja. Um, dat u na die tijd ook anders kijkt naar nabestaanden, naar mensen die iets heel erg naars meemaken... waar de politie, waar u natuurlijk in uw werk dagelijks jarenlang mee te maken had. Ik heb in mijn werk heel veel leed meegemaakt. Op alle soorten terreinen. Uh, verkeersongelukken, uh, zelfmoorden uh, van jonge kinderen... Uh, moorden, doodslagen, seksies. De meest afschuwelijke dingen heb ik moeten bijwonen in mijn werk... Maar het was altijd ver weg. En dan is het een keer dichtbij. En dan is het heel erg dichtbij. En dan is het je eigen zoon. En uh, je voelt je machteloos daarbij. En heeft u ook het gevoel dat de, de politie... dat u als, het, als u het eerder had meegemaakt... Dat u, dat u veranderd zou hebben in uw werk? Door het zelf mee te maken... kijk je dan... verandert daar door iets... naar hoe, hoe je daarmee omgaat? Nee, ik heb niet het gevoel... Het heeft altijd... hoog bij mij, hoog bij ons gezeten de aandacht voor slachtoffers. Uh, we hebben juist gevonden dat de dader altijd veel te veel aandacht kreeg. Mm -hmm. Veel te veel. Ja. En pas het laatste jaar is daar een nadrukkelijke verschuiving is gekomen. Tot aan vandaag de dag is men nog zoekende... of een slachtoffer nog iets mag zeggen op een rechtbankzitting of zo. Ja, dat, is nu, dat wordt nu anders, hè? Ja. Deven die wil dat. Ja. En dat vindt u een goede zaak. Dat men meer ruimte krijgt en, en meer mogelijkheden krijgt... We hebben zelf ooit een keer een inbraak gehad en ik heb me toen ook uh, uh, civiel uh, aangemeld om uh, van de dader uh, een, uh, een vergoeding te krijgen. De, de bejegening uh, van het openbaar ministerie, maar ook van de rechter, was formeel weinig hartelijk, weinig succesvol en weinig resultaat. Wat erg eigenlijk hè, voor u om dat allemaal nu te constateren. Ja, ik heb, ik heb dat ervaren en ik, ik zit er dichtbij, ik zat er dichtbij, dus ik weet hoe het werkt. Maar je zult maar burger zijn. Ja, dat bedoel ik. En niet de, de, de handigheid hebben om uh, met een rechter in gesprek te raken of met een nostieve justitie het debat aan te gaan. Dan ben je echt verloren in deze samenleving. Um, eerder deze uitzending kwam we ook aan de orde dat er gevoetbald wordt. Hè? Ja. Um, we moeten even kijken hoe het daarmee gaat. Want er schijnt gescoord te zijn. Vitesse speelt tegen FC Utrecht. En uh, Richard van der Maat, jij weet wie gescoord heeft van de twee. Ja, op een avond uh, waarop Vitesse voor de overleden Theo Bos en niet tegen FC Utrecht speelt. Want zo wordt het uh, hier gezien voor Theo Bos. Staat het inmiddels 1-0 voor de thuisploeg in de Gelderdoom in Arnhem. En het uh, doelpunt is zojuist gemaakt door Mike Havenaar, de Nederlandse Japanner. En zo staat Vitesse dus tegen FC Utrecht... in een duel tussen de nummer 4 en 5 met 1-0 voor. Het verschil is drie punten. En Vitesse heeft tot nu toe in de beginfase het iets betere van het spel. Dankjewel, Richard. Uh, Rob Hissing, um, we hadden het over uw zoon... die uh, twee jaar geleden is uh, doodgegaan bij een ongeluk met een helikopter. Um, het is eigenlijk nog heel pril. Het is echt maar een paar jaar geleden. Uh, praat u nog veel over hem? Wekelijks. Ik zeg niet, niet dagelijks. Uh, mijn vrouw en ik uh, hebben het daar natuurlijk vaak over. We worden gelukkig ook niet gespaard door familie en vrienden... die ons daarom vragen hoe het er gaat, uh, hoe het ermee staat. Uh, en ontwijken gelukkig het onderwerp niet. Want dat zou veel erger zijn. Uh, wat ik wel merk is dat uh, een, een moeder het weer anders verwerkt dan een vader. Uh, de moeder heeft het kind ook gebaard. Ik denk dat dat ook weer een andere beleving met zich brengt. En dat je naar elkaar toe... Uh, onzichtig moet zijn in het verwerkingsproces. Want hoe verwerkt een vrouw en hoe verwerkt een man het in, in uw beleving? Ja, ik heb in het begin ontzettend veel gehuild. Maar ik denk dat de emotionele gevoelens van mijn vrouw... Uh, minstens zo diep, zo niet veel dieper zijn gegaan... in het verdrietproces uh, in aanvang... dan dat het bij mij uiterlijk het geval was. Uh, en... en ik merk ook reacties aan mijn vrouw... dat ze elke dag het nog even moeilijk heeft als de eerste dag. Ja. En uh, u zegt, we reageren altijd als mensen vragen hoe gaat het met u? Ja. Wat zegt u als mensen vragen hoe gaat het met u? Naar omstandigheden goed. En dat, dan begrijpt men ook wel wat daarmee bedoeld wordt. En, en er zijn ook data die dan natuurlijk weer een rol spelen. Het is of een verjaardag of de dag van het ongeluk. Mijn vrouw brandt elke dag een kaarsje... Elke dag voor een foto van mijn zoon die in onze woonkamer staat. Uh, zij houdt het dus uh, levend uh, op een buitengewone manier. Zal dat ook nooit vergeten. En dat zien ook onze vrienden en onze buren en onze familie. Ja. En wat vindt u daarvan, dat kaarsje dat daar dan brandt? Geweldig. Dat, dat herinnert mij elk moment. En dan kijk ik ook naar de foto van mijn zoon, een prachtfoto. Uh, dat is een onderdeel van het uh, bij ons houden van onze zoon. En als het hè, die data die u noemt, zijn er dan bepaalde rituelen... waarvan u denkt, ja, dat gaan wij gewoon ieder jaar doen? Nou, wij gaan... Maar dat is nog maar april, net wat u zegt. Uh, wij gaan naar het graf toe uh, op zijn verjaardag. Wij gaan naar zijn graf toe op de dag van het ongeluk. En uh, mijn vrouw en ik en mijn vrouw... Uh, heeft er zelfs enige regelmaat voor haarzelf in gebracht... en regelmatig naar het graf toe. Ja, want een heleboel mensen die zoiets meemaken, echt paren... Ja. die redden het niet samen, hè? Ik geloof dat... Nou, ik zeg het even uit de losse polsen Volgens mij 70% of 60% redt het niet. Nou, wij, wij, wij Mijn vrouw en ik van schrokken was dat zeer kort na het ongeval. Wij bij een evenement heel veel mensen ontmoeten. En die heel spontaan tegen ons zeiden. Jullie moeten oppassen dat jullie goed bij elkaar blijven. Want je, je loopt ook het risico dat je door een verschil in zijn werkingsproces. Grote problemen met elkaar gaat ja. krijgen. En dat zei men spontaan. Twee, drie maanden na het overlijden van onze Martijn. En, en dat viel mij op. En dat hebben we ook wel bewaakt en gekoesterd. En hoe heeft u dat dan voorkomen? Nou, door daar wel over te praten. Maar uh, je merkt in sommige dingen ook dat je wat emotioneler reageert... dan je normaal gesproken vroeger gedaan zou hebben. En dan moet je elkaar ook maar geduld geven en de ruimte geven. Ja. En, uh, ik ben gepensioneerd, dat betekent ook dat ik veel thuis ben... Dat je veel op elkaar zit, maar dat we nu ook een weg vinden... van, zij gaat in middag de stad in... en ik ga ze middag ja. golf of wat dan ook. Eigen vrijheid daarin. Ja. U bent gepensioneerd, u heeft een enorme carrière achter de rug... u heeft in Frankrijk gezeten, u heeft voor de LPF in de Kamer gezeten. Ja. Um, wat denkt het pensioen u? Vrije tijd... Uh, want ik realiseer me dat uh, ik een heel arbeidszaam leven achter de rug heb. En, en heel lang en heel veel gewerkt heb. Uh, waarbij ik uh, niet nagelaten heb ook andere dingen naast te doen, gelukkig. Want wat doet u nu nog? Nou, ik ben nog niet zo lang geleden gestopt in de voorzitterschap van een grote golfvereniging. Uh, en nu heb ik een, een, nog maar een klein activiteitje, uh, maar, maar niet echt. Uh, en waarom bent u gestopt? Omdat ik... Uh, om de eerlijkheid uh, geen geweld dat doen. Ik uh, probeer vier keer per week te kolven. En dan ben je een dag kwijt. Uh, en dat doe ik twee keer met mijn vrouw en twee keer met een vriendenclubje. Uh, ik kom tijd te kort. <lacht> ik, kom, ik begrijp niet dat ik ooit nog een baan heb gehad. <lacht> ja. Maar want, wat doet u dan allemaal? Uh, nou, mijn administratie bijhouden, <lacht> wind ontvangen, kinderen bezoeken in Amerika. We twee zoons en kleinkinderen in Amerika wonen. Uh, kleinkinderen in Rotterdam. Uh, dat houdt ons wel bezig. Ja. Ja. En zijn er nog uh, dingen waarvan u denkt... dat ga ik in elk geval nog doen? Um, nou, we, we hebben die keus niet zozeer. Uh, onze oudste zoon we wonen tot twee weken terug in Chicago. Die is nu naar Luxemburg verhuisd. Dus die gaan we eerst maar eens helpen met het inrichten van ons nieuwe huis. Onze tweede zoon woont in eens Beach. We hebben eentje, daar hebben we drie kleindochters. We proberen elkaar regelmatig uh, te bezoeken. Zij bij ons of wij naar hun toe. Um, ik hoop dat we daar uh, nog heel veel de gelegenheid voor krijgen... om uh, in dat prachtige Californische klimaat, en uh, de prachtige stad Chicago... wat ik aanbeveel, aanbevelen, uh, nog regelmatig thuis kunnen zijn samen met mijn vrouw. Ja, nou, dat ging ik u van harte. Dank voor uw komst en uw uh, openheid. Ik, gedaan, uh, ik sprak met de oud-hoofdcommissaris van de politie in de regio Rotterdam... Rob Hessing en uh, alle goeds voor de toekomst, voor u Dankjewel. en uw vrouw. Dit was hem, de uitzending van Twee Dingen op onze site tweedingen.nl. Um, kunt u deze uitzending terugluisteren of een bericht achterlaten in ons gastenboek. Um, maandag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Twee Dingen. Um, en straks bnn Today, de vrijdag uitzending met uh, Willemijn Veenhoofd. Vast weer een heleboel mannen. Maar we hebben nu eerst het nieuws met Freddy van Tijm. Radio 1, het NOS-journaal.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 Nederland haalt de Diane 35-pil niet uit de handel. Minister Schipper van Volksgezondheid zegt dat ze niet bevoegd is om geneesmiddelen uit de handel te nemen. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen gaat daarover. Er loopt een onderzoek naar de veiligheid van de anticonceptiepil, die ook veel wordt voorgeschreven voor de behandeling van acne en overbeharing. Schippers vindt dat het Europese onderzoek dat nu loopt moet worden afgewacht. En de SpaceX-ruimtecapsule is in de problemen geraakt. Kort na de lancering bleek dat drie van de vier stuurraketten niet werken. SpaceX is het eerste commerciële bedrijf... dat een raket in een baan om de aarde heeft gebracht. In oktober vorig jaar bevoorraadde het het internationale ruimtestation ISS. Vanmorgen ging weer een shuttle naar het ISS... met voedsel en spullen voor ruimte-experimenten. Het is nog niet duidelijk of die vlucht verder kan gaan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1.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 Sluit ik hier een BNN Today de nieuwsweek af. Dat doe ik met een hoop gasten, een hoop onderwerpen. Maar er is eerst even enorm geklungel naast mij. Wat gebeurt er, Erik? Nee, dus, het, het, het, het, het, je, nou, je hebt een microfoon standaard en er zit dan een, een schroefdraadje aan. En dan moet er ja. een microfoon op en dat doet het niet. Dus ik hou hem lekker in de hand. <laughs> zit, het ziet er niet heel uh, handig alsof we op locatie zijn. Ja. Een soort interview uh, ja. situatie. Te zien op radio 1.nl uh, Erik in de interview pose. Goed, waar hebben wij het over? We hebben het over um, 30 april natuurlijk. Groot feest in Amsterdam met een koningsbal, een koningsnacht en koningsvaart. Maar hoe gaan ze dat in godsnaam beveiligen? Vragen wij ons af. En hoe ziet die beveiliging eruit? En in Den Haag probeert uh, premier Rutte zoveel mogelijk zieltjes te winnen... voor zijn nieuwe bezuinigingsplannen. Gaat dat lukken? Dat ziet er niet altijd best uit. Uh, we gaan een rondje langs de velden doen. En Erik Corton is er, dat hoorde je al, met in zijn hand de microfoon. Ja, sorry. Gaat niet, hè? Tegelijk bier drinken en... Uh... Bier, water. Ik oh, doe het water oh, oh, vandaag, water, kom oh. zeg. Oh, ik ben in okay. paniek van die microfoon, dan kan ik geen bier <laughs> hebben. Ja, nee. Wat heb je mee? Ik heb, allerlei, ik heb mooie dingen. Ik heb een mooie Engelse dame bij me. Ik heb een bandje dat heet Dog Is Dead. We gaan Daniel Loewis draaien. Leuk, en dat is onvervast leuk. op zijn drents. En het, zo meteen La Daar werd ik net uh, uitermate door verrast in de auto. Franse? Nee, gewoon oh. Nederlandse. Oh. Ja. Van Nederlandse bodem. Leuk. En Luc die is er uiteraard ook en die heeft weer wat moois uit het nieuws geplukt. Nou ja, het was de week van de geiten deze ah, week. Het de ging de alleen maar over geiten op internet en ook op de radio en zo. En dan was het de bedoeling dat er een liedje was en dan je had een geit. En die klonk een beetje als een mens. Die gilde eigenlijk. En dan was er een liedje en daar zat dan een uithaal in. En dat klonk dan als dit. Zo. Baby, baby, baby. Ah! En dat was dan de geit. Hilarisch natuurlijk. En uh, nu waren uh, Koen en Sander van 3FM, BNN... die hebben ontdekt dat uh, Kelly... die meedoet aan het programma Sterren, uh, ja, jagen van een schansas... Ja. die, uh, uh, die ja. klinkt als een geit. En dan klinkt het ineens zo. En nu komt Kelly... Tijdens het vliegende Holland nog één keer. hoor. Ah, ik moest daar zo over lachen. Ik vond het, de week van de geit. Was kan het gewoon... je het ook zien op onze Twitter? Want ik ga het er zo op zetten. Ja, ja. We gaan het nu op onze Twitter zetten, want je moet het eigenlijk even het beeld erbij zien. Ja, dat ja, maakt dus het extra. Die eerste geit, die echte geit die je liet horen, zou ik maar zeggen. Dat, dat, die, die klinkt helemaal niet als een geit. Nee, die dat klinkt juist niet een, als een hele angstige buurvrouw. Dat is het grappige natuurlijk, hè? dat Kelly meer klinkt als een geit ja, dan precies. een geit zelf. Ja, Twitter, hashtag today, today. daar kan je alles vinden. Um, er zit iemand tegenover mij. En die, en die wil... Jeroen Stomporst, goedenavond. Yes. Goedenavond. In de divisie uh, speelt Vitesse vanavond tegen FC Utrecht. Oh, uitgerekend vandaag, want het is een emotionele beladen dag. En dus ook een beladen duel voor de Arnhemmers. Gisteravond overleed Theo Bos. Mister Vitesse, zijn hele loopbaan als profvoetballer, speelde hij in het geel-zwart. En vlak voor het begin van de wedstrijd klonk het zo in de Gelderdoom. Laat je me horen dan. Het was rond een uur of... Acht. In het stadion zit voor ons Richard van der Maan. Richard, een mooi eerbetoon. Vooraf gaat dat die wedstrijd voor Theo Bos. Absoluut. Ik had ook niet anders verwacht. Het gebeurde met een minuut lang applaus. Bijvoorbeeld ook tussen de vierde en vijfde minuut. Reden daarvan is dat Bos 15 jaar lang onafgebroken met rug nummer 4 speelde. En een vitesse tenue met dat rug nummer 4... dat staat nu ook opgesteld in een hoek van het stadion. Daarboven het kalende hoofd van Theo Bos. Die op 47-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van... Lees, clear, kanker. Ja, en dan wordt er ook nog gewoon gevoetbald... tussen uh, de nummer 4 en de nummer 6, Vitesse en FC Utrecht. Het staat inmiddels na ruim een half uur voetballen hier in de Gelderdoom 1-0. In het voordeel dus van de thuisploeg. Een doelpunt gemaakt door Mike Havenaar. Oké, okay, Richard, dankjewel. In uh, Goethenburg zijn de Europese kampioenschappen atletiek begonnen. Indoor natuurlijk. En die houtkamp uh, volgt dat toernooi. En die, uh, al het Nederlandse successen te melden? Ja, maar het was wel een, uh, mag ik het noemen, een puinhoop. Want oh. uh, ja, we hadden de vijfkamp bij de vrouwen. De Meerkamp. En uh, de dames lagen goed op koers. En de dames zijn Nadine Broersen en Ramona Fransen. Uh, lagen op koers zelfs voor een medaille. En het hing van de 800 meter af. En die 800 meter liep uh, uh, zacht gezegd een beetje puinhoperig. Want uh, er werden disqualificaties uitgereikt. Onder andere aan eerst Ramona Fransen. Toen aan Nadine Broersen. Die van Ramona Fransen werd weer ingetrokken. Nou, uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken. werd Ramona Fransen helaas vierde. Uh, en uh, Nadine Broersen, omdat ze uh, gedisqualificeerd werd op die 800 meter... eindigt ze als twaalfde. Uh, maar wel hele knappe prestaties van beide dames. Dan hebben we ook nog de 800 meter bij de mannen gehad. Over disqualificatie gesproken. Uh, Robert Lathouwers werd gedisqualificeerd... omdat hij twee passen buiten de baan had gezet. Ja, en dan uh, ben je er niet bij. Maar ook nog wel goed nieuws, hoor. Want Tijmen Kupers, ook op die 800 meter, liep een uitstekende race... en gaat door naar de halve finale. Oké, okay, die dankjewel. We dan spreken je zometeen weer weer... Uh, en langs de lijn en in Duitsland waren de de schaatsen. Vandaag op de 10 kilometer verzocht Bob de Jong, zijn landgenoot Jorrit Persma. Het was voor de Jong zelf geen verrassing. Ik weet gewoon wat ik aan het doen ben en uh, wat, er, wat er wel en niet in zit. En, uh, ja, op het moment dat het er niet in zit, dan uh, moet je het op een andere manier doen. En nu had ik zoveel vertrouwen. Uh, ja, de hele week had ik al zoiets van, uh, hij rijdt wel lekker en hij rijdt wel hard. Maar van het weekend rij ik niet geval harder. Ja, um, goed. En ik moet erbij zeggen dat Sven Kramer niet meedeed aan die 10 kilometer in uh, Duitsland. Uh, meer schaatsen, meer voetbal en meer atletiek zometeen vanaf 10 uur in langslijn. Oh, dat is een heel raar geluid vandaag. Oh, die ga ik zo losknippen. Goed, knippen ja. <hijnen> we eruit. Ja. Jeroen Stompers, dankjewel. dankjewel. Tot na tien. Oh Erik, de eerste gast. Ja, de eerste gast. Allereerst een dame... die vandaag voor 90 euro haar verwarmingsketel bij liet vullen. Erg, hè? Maar zo goed. <laughs> <hijen <hijen ja, het, heen, was ja. alleen, het was alleen de ketel bijvullen en ontluchten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Holy shit, maar ik heb heel goed opgelet. Ja, ik wel kan ik het bel mij, nou ik wil zeggen, bel mij. goed. Ja, Inderdaad, want je hebt zo goed opgelet... dat je het de volgende keer lekker zelf doet... en dan gaan wij uit eten voor 90 euro. Dat laten we vandaag opzetten. Hier is journaliste en paroolcolumniste Eva... Hoeken. Kost dat 90 euro? Ja, voor ja, hij kost het. Dus, ja, precies. Dat ja, was het. want Verder het. was hij vijf minuten binnen. Ja. Dat was ah. echt heel erg. Ah, oké. Okay. Ja. Maar goed, je weet nu hoe het moet. Je kan het bij ja. mij doen. Je kan het bij Erik doen. Ik kan bij iedereen doen. 50 euro. Ben ik wel klaar. <laughs> als je weet waar dat kraantje zit en dat je weet dat je uit moet kijken. Dat als het heet water uitspuit, dat, dat je niet in de, dat in de, had ik, in de, ik de lijn dus van fire moet gaan staan. Ja, dan, ja. precies. Ja. Ik wist niet eens dat zoiets af en toe moet... Nou ja. één maar. Eén keer ja. het jaar. Ja, wel maar. Oké, gast dus ja, want ook hij houdt ons via Twitter op de hoogte van zijn lief en leed. En zo weten we dat onze volgende tafelgast vandaag voor de zoveelste maal het scherm van zijn telefoon om zeven heeft geholpen. Hoe gaat hij waarschijnlijk zo meteen wel uitleggen? Hij versluit mobieltjes, evenveel mobieltjes als Gordon Mannen versluit. Maar hij weet wel alles van wat er zich op het Binnenhof afspeelt. Onze rots in de Woesterhaagse branding, de eeuwig jeugdige Sigurd van Hi. Linden. Ja, deze keer was ik niet eens zo erg. De vorige keer dat mijn telefoon kapot ging, liet ik hem bij B&M van de trap afstuiteren. Dat was toch gewoon helemaal uh, einde verhaal. En nu, een paar maanden later, uh, heb ik hem tegen het staafje van mijn fiets aangekinkeld. En ik zweer het, echt het hele ding, helemaal gebarst. Ik snap het echt niet. Vroeger had ik van 33-team met zo'n heel lelijk plastic hoesje. Ja. En ik, ja, ik denk gewoon dat ik die maar ga nemen. Er zijn mensen die daar ja. weer naar terug gaan, omdat je daar ook onder water mee kan bellen. Ja, daar kan je hem al helemaal niet breken. Dus wat is het nut dan eigenlijk? Siebert, volgens mij is het heel goed voor jou... om af en toe even onbereikbaar te zijn. Oh, dat doe ik ook hoor. Ja, we klagen en... mensen altijd over. Ah oh ja, gisteren heb ik je nog geprobeerd te bellen. Toen nam je niet op. Ja, ja doe je dan vijf is... minuten voor de uitzending. <laughs> dat is waar. Goed. Um, we hebben er nog één, we, we hebben er nog één. Dit is voor de eerste dat ik die mag, mag aankondigen. Dus daar neem ik even de tijd voor. Zo dus doen we dat. Want hij genoot zijn opleiding... aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. En daarna verdiepte hij zich in crowd control... Lauwe saté, verschaald bier en alles wat nog meer met evenementen te maken heeft. Want daar weet hij alles van. Hij weet dus precies hoe je een goed inhuldigingsfeestje gaat bouwen. Adviseur veiligheid en crisisbeheersing bij het kenniscentrum Evenementenveiligheid. Dat past allemaal op één kaartje. Sian Schaap. Ja, dankjewel en leuk hier te zijn vanavond. Goedenavond Sian. Wat is het, het, het, het raarste evenement waar jij bij betrokken was ooit? Um, of het amperste? Ja, een heel leuk evenement waar uh, ik bij betrokken was, was de Viermijl van Groningen. Eh, wat uh, begint in Haren, wat we toen nog uh, niet een hele andere omstandigheden ken zijn, kenden. Ja. Dat was toen nog gewoon uh, de voorstad van Groningen waar de rijken wonen. Ja. Uh, en uh, daar ging het erom, uh, past die finish daar eigenlijk wel op de grote markt in Groningen. En uh, als je dan een heel groot bedrijventent neerzet voor de sponsors, ja dan wordt het uh, best lastig. Er moest ja. heel wat crowd gecontroleerd worden. Daar moest ik toch zeggen van of je doet het evenement daar... of je haalt die tent weg. Maar het gaat niet allebei. En toen? Ja, ik geloof dat het toch allebei is geweest. <laughs> toch wel. Goed, jij weet alles over de beveiliging. Daar gaan we het over hebben zometeen. Um, op Koningsdag, hoe gaat dat allemaal met de inhuldigingen? Hoe, hoe worden al die 800.000 mensen of meer? Want ik vind het nogal weinig, toch? Ja, het is Kolen. wel natte vingerwerk hoor. Ja. Het zijn gewoon de burgemeester en de korpschef die samen uh, tegen elkaar zeggen... wat zullen we zeggen? Ja, 700.000, 800.000, ja hoor, zo gaat het. Ja, je ja, kan moeilijk gaan bellen of, nou ja. ja. Goed, we hebben dus, hoe hou je die mensen onder controle? Waar moeten we allemaal bang voor zijn? Zijn het de lone wolves, de gekken of de terroristen? Of alleen maar dronken mafkezen? Dat zo meteen. Uh, tijd van plaatje Be in. Ja, today. Zet een Punt achter de week. Ik had hier eigenlijk een Fransman in gedachten, onder de naam Woodkit. Maar die heb ik eruit gegooid toen ik dit plaatje in de auto opzet, want die heb ik uh, van de week opgestuurd gekregen van, uh, van haarzelf. Ze is Nederlands. Uh, opereert onder de naam Lavalou. En dan Lou met U aan het einde. Uh, heeft een plaat uit die heet Fighting Wildfires. En die zat ik net in de auto een beetje door te luisteren. En uh, toen kwam ik bij nummer 9 en toen viel ik stil. De auto gelukkig niet. Want anders had ik hier niet gezeten, maar ik viel wel een beetje stil. Want ik vind het een heel erg mooi liedje. Het heet Angel. Ik heb verder ook niet zo heel veel tekst over... Deze Lavalou, want ik kende haar echt niet. Ik hoorde net dat ze al wel vaker uh, uh, uh, gedraaid is en dat ze uh, ook altijd bezig is. Maar het is mijn eerste kennismaking en hopelijk met uh, ook die van jou en dan een positieve. Dus Lavalou, een an angel. A heart, so bold. She feels it beats too slow. may take some time and longer than she wants it to but she wants it to. Of cover, waking up to dust, always the wrong lover, and always in need of trust, but searching the wrong covers, I'm waking up to dust. I think she needs a hand, I think she may need to. Someone who is truly able to take Het Fighting Wildfires van Lavalou. En daarvan hoorde je Angel. Mooi. Ja. Richard van der Maden, Vitesse Utrecht. Hoe is het daar? 1-0 voor de thuisploegdoelpunt doelpunt van de centrumspits Mike Havenaar... die van dichtbij met buitenkant rechts de bal achter Robin Ruiten... de keeper van FC Utrecht schoot. En Die stand staat nog steeds op het scorebord. We zitten inmiddels vlak voor rust. FC Utrecht bouwt aan een aanval over de linkerkant. FC Utrecht dat vorige week met ruime cijfers won van Rode JC 4-0. Terwijl Vitesse in Almelo ook uitstekende zaken deed... en van Heracles won met 5 tegen 3. Verschil tussen beide ploegen. 3 punten slechts op de rang in het voordeel van uh, Vitesse. Vitesse ook in deze wedstrijd de iets betere ploeg van Utrecht nog eigenlijk heel weinig gezien. Nu een nieuwe aanval van de ploeg van Jan Wouters op het middenveld met Tommy Oor. Plaatst de bal naar de linkerkant. Wordt verdedigd door Vitesse in de persoon van Ibarra. De bal gaat dan terug naar het centrum van de verdediging. Daar staat Van der Hoorn. Die loopt nu de middencirkel uit. Kan dan Pasen. Er wordt voorin bewogen. Maar Van der Hoorn besluit om te schieten. Doet dat ook maar een metertje of 3-4 naast het doel van Piet Veldhuis. In de slotfase dus van de eerste helft. Vitesse de iets betere ploeg. En het leidt dan ook verdiend met 1-0. Door dat doelpunt al vrij vroeg in de wedstrijd van Mike Havenaar. Ja. oh, nou. We dat vandaan. Goed, we beginnen met de festiviteit op 30 april. Die dag geeft Beatrix een stokje over aan zo'n lief Willem-Alexander. En dus moet er een paar dagen ja, een soort van feeststemming in Nederland hangen. Deze week maakt het Nationaal Comité inhuldiging bekend wat er allemaal gaat gebeuren. En we gaan met terugwerkende kracht naar die persconferentie.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 dat de mensen al bezig zijn met het voorbereiden van inhuldigingsinitiatieven. En het Nationaal Comité heeft de taak om die feestelijkheden... rondom de inhuldiging te coördineren. Precies, want een feestje is pas een goed feestje als het is gecoördineerd. Als comité willen we ervoor zorgen dat alle Nederlanders... jong tot oud, dit historische moment... Samen gaan vieren. Precies. Samen. Met een harde S. Samen. Samen. Precies. <laughs> Willemijn, en weet jij wanneer een, uh, een feestje stom is? Zonder al die dingen die je net noemde. Zonder <laughs> motto, inderdaad. En daarom hebben wij als comité een centraal motto gekozen. Mm -hmm. En dat thema is... Mijn droom voor ons land...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 Ja. verder is ook nog een sportdag. Er komt een koningslied. En uh, in Amsterdam is ook een heel groot feest, maar daar moeten we eigenlijk allemaal wegblijven. Laat 30 april een dag zijn waar we weer terugdenken als een hele inspirerende, creatieve dag. Dank u wel je Ben. Ja, Bedankt, Ben. Oh. That's the spirit. God allemaal. <laughs> je krijgt er echt zin in op deze nou, manier. Uh, ik, zie, ja. ik zie Eva hoeker columniste van Bij Bro. Jij kijkt echt vol medelijden, zag ik je ja, kijken. Ja, maar met je platform. Het is, ja. uh, het is ja. zo otten zien allemaal. Ja. Het is zo ja. laten... Ja spijkerpoepen is er modern bij, nou, toch? Nou, echt. Een, we ja. hebben het uh, straks nog even over al die fantastische ideeën die jullie natuurlijk al lang geüpload hebben, uh, maar we gaan het vooral eventjes hebben over uh, de festiviteiten, maar vooral hoe dat beveiligd gaat worden. Gaan, jullie zijn alle twee Amsterdammers, hè? en Eva? Ja. Gaan jullie? Zeker, ja. Ik ga ja. even kijken. Ja. ik bedoel, uh, nog nooit meegemaakt. Nee. Nee, maar wacht ja. even, want je komt er toch helemaal niet in de buurt? Of, uh, vergis je, moet je ja, het maar... schijnt dat ze dat alleen wil... maar... Iedereen, iedereen moet door poortjes, iedereen wordt helemaal gecheckt. Net zoals zeg maar, als je ooit op Sint-Pieter in Rome staat... dan moet je allemaal door van die soort van vliegtuigbeveiliging. Okay. Uh, maar in principe mag iedereen erop. Maar ja, uh, ik weet niet hoeveel plek er is. Ik kan dat zeggen, Dat is... Uh, uh, ze hebben nou. de hele boel eromheen, heen echt hermetisch afgesloten. Begreep ik tenminste. Ja, uit de... Sian die heeft er verstand van, want die is uh, adviseur... Over het op het gebied van evenementen en veiligheid... De vraag is natuurlijk die iedereen denkt, hoe, hoe zal dit gaan? Kan Amsterdam dit aan? Want ze verwachten 800.000 mensen. Dat zijn er ongeveer evenveel als met Koninginnedag. Je zei net al, dat is Natte vingerwerk. Het kunnen er ook veel meer worden of veel minder. Maar gaat dit goed komen? Ja, Amsterdam is natuurlijk wel wat gewend. Hè? Um, als het gaat om grote aantallen, Ze hebben uh, nou ja, eigenlijk de top al ongeveer gehad. Met het uh, twee jaar geleden op het Museumplein. Dat je dan achteraf zegt, dit kan eigenlijk niet meer. Ja. Ze weten dus ook wel een klein beetje waar ze op moeten letten. Wat kan er misgaan? Dat weten ze dus ook wel. Uh, het station is natuurlijk een heel belangrijke plek. Dan gaat het elk jaar met Koning de dag wel een beetje mis. Dat iedereen ja. tegelijk naar huis wil. Ja, ja. ja. de steegjes. Ah. Erg belangrijk. Dus niet zozeer het grote plein, maar de steegjes daaromheen. Wat gebeurt er in de steegjes? Ja. Nou ja, uh, sinds, ja <lacht> sinds jaren dag. <lacht> ja. uh, dan heb ik het dus echt over uh, nou ja, het type problemen. Als we hebben gezien uh, bij de Love Raid in Duisburg. Mensen die verdrukt zouden kunnen worden. Dat is echt een risico van die smalle plekken. Ja. Overal, eigenlijk als het gaat over crowdmanagement. Uh, de, de gevaarlijke plekken zijn niet zozeer de grote pleinen. De gevaarlijke plekken zijn juist de doorstroomplekken. En de plekken waar mensen doorheen moeten. Uh, als ze weggaan. Als ze weggaan, of als ze aankomen, of waar, waar stromen uh, kruisen. Hè, of waar een weg smaller wordt in één keer. Daar, dat zijn de gevaarlijke plekken. Maar we hebben het nu? Hebben we het over uh, inderdaad, de crowd control Hoe gaan we om met die massas mensen? Maar er zijn natuurlijk ook. Ja, verhalen van oh jee, terrorisme. Oh jee, zo'n gek als de, de vaccinelichtgooier of veel erger de, hoe heet die, Karst? Um... Karst ja. T. Die vaccinelichtgooier, die viel dan wel nee, mee hoor. dat viel dat wel viel mee. Maar Precies. mee. Precies, een lone ja. een raar gek. maar het viel nog wel mee, het was een vaccinelichtgooier. Ja, ja. Ja. <laughs> nee. ja, Erik, ik snap het. Ja. Maar goed, uh, moeten we er ook bang voor zijn, dat soort dingen? Gekken nou ja, of terroristen? Kijk, of... Inderdaad, uh, veiligheidsdiensten die gaan voor zo'n soort gebeurtenissen... altijd over risico's nadenken natuurlijk. En uh, de definitie van een risico is eigenlijk kans maal effect. Nou, heel simpel. Kans, ja. um, uh, de kans dat er een gek rondloopt in zo'n enorme mensenmassa... die iets zou willen doen, is best wel groot. He, die, dat soort mensen heb je nou eenmaal in onze maatschappij. Mm. Uh, het effect daarvan kan ook heel groot zijn... wanneer die uh, koning en de koningin dichtbij zo iemand kunnen komen. Uh, dat is natuurlijk ja. typisch een reden waarom men ervoor kiest om niet met zo'n boot over de grachten te gaan varen. Want dan is de kans dat zo iemand dichtbij zo'n boot kan komen... natuurlijk veel groter dan wanneer je op het open water gaat varen. Dat is een hele belangrijke reden om te kiezen voor zo'n zo boottocht... in plaats van uh, een tocht door de grachten... zoals het Nederlands Elftal nog kreeg uh, twee jaar geleden. Ja, dus dat is gewoon best wel veilig. Dat is voor de eigen... beveiliging gezien is dat best wel veilig. Voor het publiek is het natuurlijk een stuk minder uh, prettig. Maar wat is, nou het, wat, is, wat is het grootste risico qua veiligheid? Ik denk toch de publieksveiligheid. Dus dat er uh, iets misgaat met uh, de drukte in de stad... En daar wordt natuurlijk uh, nu al enorm op, op geoefend. En, en allerlei scenario's voor uitgerold. Wat weet je daarvan? Nou ja, ik weet dat Amsterdam daar ook dus erg ervaren mee is. En weet van ongeveer hoe, wat voor scenario's pakken we dan. Um, wat ze bijvoorbeeld doen, is uh, als het gaat over uh, het managen van uh, de toestroom. Uh, daar gaan ze gewoon over nadenken van wat nou als... Uh, en dan gaan ze drie scenario's uitwerken. Eén scenario is dus wat nou als het veel te druk wordt. Wat nou als het behoorlijk druk wordt, maar we kunnen het wel aan. Mm -hmm. En wat nou als het eigenlijk heel erg tegenvalt? De, de, zo, drie van die scenario's, ja. Nou ja. ja en ze gaan eigenlijk, eh, tenminste zo ging het toen destijds... ook bij het Nederlands Elftal, daar was ik wat dichterbij betrokken destijds. Dat was twee jaar geleden? Ja, wat je inderdaad, toen in juli 2010. De, de uh, grachtentocht en op het museumplein precies. het grote feest. Inderdaad, toen, toen zijn ze begonnen vanuit dat tweede scenario... van het wordt dus best wel druk, maar we kunnen het wel aan zijn ze gaan communiceren, ze hebben eigenlijk helemaal bedacht... Van hoe zorgen we er dan voor dat dat scenario ook wordt ondersteund. En door bijvoorbeeld mensen te gaan oproepen... u mag naar Amsterdam komen, maar houd er rekening mee dat u risico loopt. Waardoor je een deel van de mensen toch afschrikt om te komen. En werd het ook dat scenario, dat tweede? Nou ja, je zag gedurende de ochtend... Hè, ik kan me nog heel goed de beelden herinneren op televisie... Uh, de NOS die dan stond op een leeg museumplein. <lacht> uh, het is zeer verschrikkelijk. Ja, <lacht> waar, waar, waar een enkeling stond en die werd al geïnterviewd van... nou, het is erg gezellig, ja. hè? En uh, op een gegeven moment, inderdaad ongeveer anderhalf, twee uur van tevoren... Uh, nou, iets langer misschien, maar toen heeft de gemeente... zijn communicatiestrategie dus ook gedraaid... naar uh, kom vooral met z'n allen, het moet één groot feest worden. Zijn ze naar het andere scenario toegestapt... Ja. En je zag dus ook ongeveer drie kwartier van tevoren... dat het in één keer heel erg druk werd. Want, hè, zoals ja. jullie, de Amsterdammers die stapten in ja, één precies, keer naar buiten. En s'avonds stond diezelfde reporter op dat plein. Toen vlogen de dranghekken om zijn oren. Ja, met, uh, nou ja goed, toen werd het gezellig ja. druk. Ja. Ja. Maar denk je dat we... Uh, er zijn wat voorbeelden geweest, hè? In, uh, wanneer was het? Uh, 97, de eurotop. Uh, was van de week nog bij Nieuwsuur. Toen werden er uh, preventief iets van, van, geloof ik, 450 mensen opgepakt. Want die zouden wel eens... Uh, Houdwitsers op kunnen de straten, gaan. Hm? die gigantische kanonnen van uh, vier, vijf meter ja. op de straten. Maar kan is, kan, kan je, kan dat, je dat, dat nu ook krijgen? Laten we het preventief maar een paar honderd mensen oppakken, want je weet maar nooit. Nou, uh, wat je wel ziet is dat uh, Nederland altijd wat angstiger is over die Europese bijeenkomsten... waar dan ook internationaal naar gekregen wordt... dan uh, naar de bijeenkomsten die we in ons eigen land houden, zoals dit soort feesten. Dus ik denk dat het wat dat betreft qua echt uh, gewichtige, zwaarwichtige politie inzet... en inderdaad echt zware grote middelen gebruiken wel mee zal vallen. Hè, dat hoor, hoor je de burgemeester in feite maar, ook zeggen. Maar, een hele stomme vraag misschien, maar moet het in Amsterdam? Moet het op de Dam, laat maar zeggen? Ik bedoel, ja, uh, het staat in de grondwet. Is dat, ja? ja okay, is het, in die kerk. Oké, okay, dan is het goed. Dan is het, nee, ik kan me ook zo voorstellen dat je, laat me zeggen... net als met Koninginnedag, dat enorme 538-festijn... dat je dan naar de parkeerplaats van de Arena verhuist... dat je dit ook ergens ja, op, op een parkeerplaats, haalt. Ja, op een parkeerplaats ja. bij de, de Arena niet, doet. Uh, want je hoorde toch in de aanloop naar Londen hoorde je wel veel mensen... Nou, heel veel Londenaren zijn ook weggegaan, voor, voornamelijk vanwege de drukte... Ja. maar toch ook wel een paar die bang waren voor aanslagen, dat soort dingen. Dat heb jij helemaal oh, niet, nee, even. Nee, nee, nee, nee, daar ik niet bang voor. Ik verwacht u, dat, dat weet jij waarschijnlijk beter... verwacht je iets van Anguille? bij de mensen? Mensen die gaan protesteren of tegen zijn of heel erg... Ja, het is wel een andere tijd dan 1980. Dat ja. zeker. Um, en je hoeft dus ook niet te verwachten dat het nou heel snel gaat gebeuren. Maar ik denk niet dat deze burgemeester de geschiedenis in wil gaan... is de tweede ik. burgemeester nee. die de rookwolken voor de toning nee. voorbij laat terecht. Denk als, ik dat nee. denk ik ook niet. Nee, nee. Goed, als we jou zo horen, dan is het, wordt het allemaal prima te doen. Ik hoop het wel. ja. ja. ja. Zometeen hebben we het over uh, Rutte en of hij een beetje uit de verf komt. <middels>